Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In de regio staat nog file op de A10. Rijd je op de ring Zuid richting Haarlem, dan heb je tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart een kwartier vertraging. Ook staat het nog vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoop in het ruim een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is hier inmiddels wel weer vrij. Verder ook nog vielen op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte nog vielen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Amsterdam Zuidoost 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Uh, redelijk uh, vlot bij met, uh, met dit uh, verhaal van de Doorsdale Bodies Bent komt uit Tilburg officieel dan maar uh, er zijn uh, toch ook nog wel kleine lijntjes zelfs met uh, de provincie Noord-Holland dus ik geloof dat een van de bandleden uh, daar uh, vandaan komt uh, dus dat is de Noord-Hollandse link met uh, Doorsdale Bodies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 En deze dame, die hadden we al gesproken. Ken Harry van Bad Luck Baby. En dit is hun meest recente single, Never Happened With You. times a week, get me back because you can't Zwijvend is het zeker, dit uh, Bad Luck Baby, Cat Hairyfan. Uh, ik uh, zit nu een plaatje praatje te doen, heb uh, ik het idee. Alle laat niet toe, want uh, er is nog uh, wel wat uh, over te vertellen. Want uh, we hebben hier uh, twee uh, bands laten horen die ook nog gelinkt zijn aan Bad Luck Baby. Want Cat Hairyfan schijnt heel goed bevriend te zijn met Michelle Tuip van Lorem Ipsum.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 They will see my teeth sharp, and what a friendly smile they say. I'll laugh and keep it stuck in this skin for the rest of my days. For the rest of my, day. for the rest of my days, I wanna jump into the sea.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 <laughs> ja, maar ja. dat doen we Paul mee kort denk ik, hè? Ja, later dat zou het zo kunnen zijn. Ja. Ja, nee, ja, Paul, Paul is op een gegeven moment gestopt, afzonder ja. van het ja. We waren ook een beetje zoeken. Ja, we hebben ook tijdens corona een beetje stilgelegen. Dat, dat is met veel bandjes gebeurd, denk ik. Ja. Daarna weer een beetje geprobeerd de boel op te pakken. We schoten van links naar rechts uh, qua uh, wat we wilden. Muziek, uh, nummers, het kwam niet echt van de grond. Paul kon er even zijn ei niet meer in kwijt.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 Uh, nou ja, je schrijft je muziek iets anders, de gitaren gaan meer de melodie verzorgen en uh, ja, uiteindelijk hoef je daar dus geen rekening meer met zang te houden, dus qua schrijven, vond ik het wel makkelijk, yeah. zelfs als gitarist, yeah. dus ik ben gewoon met mijn eigen instrument gaan schrijven, yeah. dat is wel makkelijk, maar ja goed, het is inderdaad voor de herkenbaarheid van je nummers, is het lastiger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 Ja. ja. Uh, hoe zijn daar uh, de reacties op uh, geweest de afgelopen tijd? We krijgen nu de afgelopen weken wat reviews binnen en we horen wat reacties van mensen die daarna geluisteren. En die zijn over het algemeen heel positief. Ja, want het is ook gewaagd, hè? Het is ook gewaagd wat jullie doen. Ge gewaagd, zei je? Ja, gewaagd in de zin van instrumentaal en nee, toch Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele scene, want je hebt die hele postrock-wereld met al die bands die dat al doen, maar die is best, best klein eigenlijk. Ik, ja. ga wel eens, ik ga wel eens naar zo'n concert en dat zijn toch toch wat kleinere zaaltjes. Dus ja, ja het is in ieder geval een kleine markt eigenlijk. Ja, een kleine markt, ja. ja. Voor zover je dan over een markt kan spreken. Ja. <laughs> uh, hebben jullie al optredens gedaan met, uh, met deze samenstelling? Nee, nee, nee, we hebben onlangs een. Uh, we, we hadden sowieso nog geen bassist, dus daar zijn we ook nog naar op zoek geweest.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 Klinken. Ja, maar dat klopt ook wel een beetje, denk ik. Want het is ook wel een beetje de invloed die we natuurlijk sowieso meenemen van onze vorige band. We zijn niet ineens andere muzikanten geworden of zo. Nee. En daar deden we dat natuurlijk ook wel een beetje. Een beetje die progressieve rockhoek. Dus dat zit er geheid wel in. Uh, we hebben wel geprobeerd iets minder uh, complex te schrijven. Maar goed, dan, als ik dat zeg, denk ik, ja, uiteindelijk is het toch weer een hele compositie te horen. Ja. Dus, dus het zit er inderdaad nog wel in verweven, ja, absoluut. Ja, e e e je moet er ook echt voor gaan zitten, zeker ja. staan, e in, dit, e in dit geval, om gewoon aandachtig naar jullie muziek te luisteren. Ja, dat klopt wel, ja, denk ik. Ja, ja. het is niet, iets, dit, dit is niet iets wat je verdachtig moet aanzetten uh, tijdens het of ofzo. Ja, dat n kan het. Ja, <laughs> <laughs> het is inderdaad wel, het verhaalt wel wat meer Het gebeurt, wat meer dan in een gebiedje uh, van drie minuten. Uh, ja, ja, dat klopt.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 You're just like you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 is under and we could forever pretend. I took your hand and I trusted you blindly you took my hand and never doubted me slightly